Slam FM, phonefuck. Tien over half wacht geweest. Hoogste tijd voor de Slam FM, phonefuck. Spelletjes Leo. Ja, Lex. Jij mag stemmen, hè? Ik mag stemmen. Ja. Nou, ik ook. Weet jij al wat je gaat stemmen volgende week woensdag voor de Tweede ik heb nog Kamer? Echt geen flauw idee. Tweede Kamer nog geen idee. Nee. Ik stiekem ook niet, eigenlijk. Nee? Maar dan ga je van die stemwijzers maken. Je kijkt naar lijsttrekkersdebatten. En dan word je ook niet echt wijzer van. Weet je wel. Misschien, En heel veel jonge kiezers interesseert het ook echt geen moer. Nou, dat heb nou ik dus eigenlijk een beetje. Op de ene partij of de andere partij gaat stemmen. Dus kan het misschien wel eens handig zijn... dat iemand onderzoekt waarom je dan wel zou gaan stemmen. Ja. Nou, heb jij een kennis. Daar Klop. kwam je gisteren mee aan. Sten. Ja. Sten Wijzer. Dat is op zich al grappig. Ja. het Vergeleid wonenproject in Assen. Daar woont hij. Ja, ja. Leuke jongen. Ja. En uh, die gaat het voor ons uitzoeken. Ja, dus, uh, vandaag belt hij met de SP dat allemaal in... Sten Wijzer. Met Sten Wijzer. Ja. SP, Tweede Kamerfractie, meneer. oosten meer. Goedemorgen, hallo met Sten. Dag Sten. Hallo. Uh, ik heb net mijn stempas gekregen van de begeleiding. Ja. En dan vroeg ik me af, waarom, waarom zou ik op de SP moeten stemmen? Omdat de SP de beste partij is, meneer. Dan ja? moet je daarop stemmen, ja. Hoeft geen meneer te zeggen, hoor. Oh, oh sorry. <laughs> maar Want ik heb met de VVD gebeld. Ja. En ik had op de jaarmarkt van het weekend in Assen... waar ik dan woon met begeleid wonen, heb ik van de... Van de GroenLinks had ik een taart stukje taart gehad. Ja. En van de P, v P van de A had ik een pen gekregen. Zo. En de VVD zegt dat ik een koelkastmagneet krijg. Wat krijg ik dan bij de SP? Oh, je krijgt van ons veel meer als je op de SP stemt. Echt waar? Wat dan ja. bijvoorbeeld? Uh, ik heb een leuke frisbee voor je. Ik heb frisbee. Een, een frisbee. Cool. Cool, hè? Ja. ja. Uh, ik heb een baddoek voor je, een badhanddoek. Ja. Nou, ik zou, ik zou je een verrassingspakket opsturen. Echt waar? Dan weet ik zeker dat je op de SP gaat. Hij staat overal het hoofd van meneer Roemer op. Nee, niet overal... Alsjeblieft zeg, dan wil je toch niet overal tegenkomen. Nou, ik vind het een leuke meneer, hoor, ja, meneer Roemer. Ja, ik vind ook, maar als je toch... U uh... vindt hem niet zo knap. <laughs> Hoe groot ben je? 1,65 meter. 65. 1,65. En hoe dik ben je als ik vragen mag? Niet, ik heb een plat buikje. Je hebt een plat buikje. Ja. Ik ga jou een t-shirt sturen. Ja. En daar uh, staat meneer Roemer op. Ik weet niet of die past, maar ik zal je de grootste sturen die ik heb. Maar u vindt meneer Roemer geen aantrekkelijke man. Dus vind je hem niet aantrekkelijk? Nee, u. Ik? Ja, het is een mooi gozer. Het is een fantastische man. Maar ik hoef niet overal zijn foto thuis te nee, hebben. Nee, u zou, u zou niet uh, met hem een avondje op stap willen naar de bioscoop bijvoorbeeld. Oh, ik ga gerust met hem een avondje ja. op stap met hem. Maar er wordt niet gezoend? Nee, er wordt niet gezoend. Nee. Nee, nee oh. zeker niet. En, want de VVD die heeft bijvoorbeeld ook heeft overal rijmende spreuken staan Hebben jullie dat ook? Nee, we hebben niet van die spreuken. Niet van, hé, uh, hey, ik hoor een zoemer. Is dat Emiel Roemer? Nee, nee, nee. nee. Zo oh. gaan we niet. Zo vergaan we nee. niet. Nou, ik vind het wel hey, leuk... Wat uh, is je adres. Ja, dat is op 1200 AX in Hilversum. Ter attentie van Sten. Sten. en wat is je achternaam? Wijzer. Nee, zit je mij een beetje in de maling te nemen. Nee, dat is een grapje. Van de Kolk. Stan van de Kolk? Van de Kolk. Van de Kolk, zonder R. Oké, okay, van de Kolk. Leuk, mevrouw van de SP. Zeg maar door. Door. Ja, Leuk. Ik ga jou een verrassingspakket Ah, oh, wat sturen. leuk. Ga ik op de SP je... stemmen hoor. Als je niet op de SP zit, kom ik je halen, hè dan. Ik stem Pas op. Emiel. Is goed. Oké, okay, nou ga maar we gauw weer door. Goed. Dankjewel, Stan. Dag. Doei. Slam